Het weer vanmiddag in de stapelwolken afgewisseld met zonnige perioden. In het oosten van het land kan een buitje vallen. Het wordt 16 graden aan de kust tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. En op de A29 tussen Rotterdam en Knooppunt Sabina.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 Shahana's Fat Shirin, Hibadi Een oude zijse sluier is. En dan roept zij uit. dan kijk, de zee ze is hier zo fris. Ze blaast deelt bij brede zwieer. haar haai op erop gewoon. Maar God roept ze gilt. De zee zit in mijn ogen Gaan de Gaan de zand. Goedemiddag bij uh, Oud Zandvoort, CFM Oud Zandvoort. Uh, vandaag uh, wordt het uh, door mijn persoonje gedaan, wie ben ik dan, Jaap Koper. En uh, de techniek, ja, ik vind het wel leuk dat hij daarachter uh, staat. Uh, misschien mag je af en toe nog wel, uh, ja, ik vind het wel leuk als je een klein beetje ook uh, meedoet, uh, Albert Jan Vos. Ik doe mijn best. Ja, nee, dat is goed. Uh, Albert Jan Vos, de man die straks tussen 2 en 5 samen met Rob Harms uh, Zandvoort op zaterdag doet. En... Onze gast, ja, dat is ook iemand die uh, bijna van Sandvoort een beetje in zijn genen heeft uh, zitten. Want dat heeft hij toch acht, la acht lange jaren gedaan, toch? Echt, poster, goeiemiddag. Ja, goed. je ja, ja. ja, bent uh, de gast vandaag, ik mag je zeggen. Uiteraard. Ja. Ja. Uh, het is niet het enige, ik heb eigenlijk weinig voorbereidingstijd nodig. Want uh, je hebt best een uh, behoorlijk uh, ja, bestuurlijk verleden. Waaronder hier uh, bij, bij ons, bij van Zandvoort als uh, voorzitter. Uh, wanneer ben je precies ook weer weggegaan? In 2000. 2009 uh, denk ik, hè? 2010. Ja, ja, heel, of heel later. Ja? Ik denk 2010, ja. 2010. 2010 ja, uh, ja dat, dat, dat, dat was zeg maar een beetje het laatste wat je gedaan hebt hoor, als voorzitter. Ja. ja. Uh, laten we beginnen bij het begin. Want, hoe ben jij laat, laat ik eerst maar beginnen. Hoe ben je in Zandvoort? Ben je überhaupt in Zandvoorter? Want nou, dat weet ik nou weer net niet. Nou, dat is een aardig verhaal. Want <laughs> ja. ja M wij wonen in Amsterdam, daar ben ik ook geboren, op de Kijstersacht. Ja. Op 3 augustus. En op 16 augustus zijn we naar Zandvoort verhuisd. Dus ik ben uh, niet, niet in, echt, in Zandvoort geboren. Maar ik, nee. maar, dus ik ben geboren in Amsterdam, maar heb ik slechts 13 dagen gewoond. Ja. Eigenlijk een getogen Zandvoort. Ja. Ja. Uh, want uh, wat was de aanleiding dat je ouders uh, besloten om dan toch naar, uh, naar Zandvoort te gaan? Mij, mijn vader had een de kantoor in Amsterdam. Mm. En die ging al ver voor de oorlog. Uh, naar Zandvoort toe met, uh, met mijn oude broers en zusjes. Ja. Want die vond het heerlijk om een Zandvoort te zijn. En toen, vooral in die crisisjaren ja. was alles pot goedkoop uh, ja, aan, aan huur en alles. Ja. Dus huren je ze voor honderden gulden per jaar. Ja. Dus mijn vader ging staterdagmiddag, het kantoor was afgelopen. Ging met mijn oudste broertje en een van, de, van mijn zusjes ja. naar Zandvoort met de trein. Ja. En hij was dolgelukkig als hij die lucht van Zandvoort stond. Mijn moeder ging niet mee, want het comfort was te weinig. Want er was geen centrale verwarming, want dan was een Potkacheltje. Ja. En dan ging mijn vader het aanmaken. Dus. En met de kinderen wandelen en uh, voetballen op het strand en alles. Ja. Dat vond hij mooi dus En toen zag hij dus die huizen te huur. En dan moest hij voor zijn weg in afstand blijven wonen. Toen huurde hij die huizen. Ja. Zodoende zijn we hier gekomen ja. Is dat ook na de oorlog geweest? Ja, we zijn, we, we zijn dus in 1940 in, in het zand gekomen. Ik ben 1940 geboren. Ja. En in uh, en 1942 moesten we het uh, ev evacueren naar Heemstede, ja. zoals je weet. alles En in 1945 zijn we weer teruggekomen. Ja. Dus uh, drie jaar afwezig uh, geweest ja. uh, in Zandvoort. Maar weet ja, je er ook nog, in, Ja, dat weet je niet zoveel van, maar misschien uit de verhalen die jouw vader misschien verteld heeft, ook nog iets over die oorlog. Hoe heeft hij dat uh, beleefd? Weet ja, je daar iets van? Ja, dat is wel vrij heftig geweest. Al, ja? al, hoor. Ja, ja. Ja. Uh, we, we hebben met de familie Keisler in... Uh, in Heemstelen, waar nu de abortuskliniek zit, Bloemenhoven, ja. hebben we toch hier met, met drie families en daar hebben we gewoond. Ja. Nou, zo toen, nou ja, het was toch geen leuke tijd. Nee, nee. Oh, goed. Okay, nee goed. Ik heb er zelf niet van gemerkt. Nee, oké, okay, maar het ging mij even, er, even kort om van, uh, dat, er, dat er natuurlijk wel een bladzijde is uh, geweest. Dus in 45 weer, weer teruggekomen, uh, dan, dan, nou, dan heb je dus misschien ook als kind meegemaakt hoe Zandvoort zich ja. eigenlijk een beetje heeft ontwikkeld. Ja. Ja. ja, bijna alles. Hè. De nog ja. waren nog niet eens staatsstenen, er was een zandweg. Ja. In augustus 1945 kwamen we terug dat heb ik daarna al gehoord dat het augustus 45 was. Ja. Maar uh, nou je ziet heel hele van vanzelf gezien. Ja. Maar nu waren op zeg maar, de Willeminenweg en, en hoe heet het en de Wijmaweg, maar de verstolpen Daar was het helemaal kaal, was dat maar uh, allemaal ja. duinen. Ja. En daardoor zijn al die huizen terugkomen, de Emmerweg weg was wel een gedeelte, maar het, het nieuwe gedeelte was er nog niet. Ja. Nou en het kerkje stond daar praktisch helemaal alleen daar, de Griffenmiddenkerkje. Ja ja, de de, de het op de Emmerweg, ja. ja. ja. ja helemaal weg, jullie helemaal aan weg. Helemaal. Ja, ja. Goed, dat maakt, dat maakt niet zoveel uit. Uh, hoe ben jij zeg maar, met het Stanfordse verenigingsleven op een gegeven moment uh, ja, in een... aanraking gekomen? Want dan. Uh, ja, je hebt natuurlijk net, je hebt ook school gedaan. Heb je dat hier gedaan? Ja, in ja, ja, ja, ja. ja het is allemaal wel een grappig verhaal. Want ja? uh, mijn vader was ook een sportfanat. Maar toch hele aparte dingen over opvoeding. Uh, ook. Weg, ja, want we waren, mijn vader was ook zelf ouderen hier in de Hervormde Kerk. Toen heette het nog Hervormde Kerk en uh, mijn uh, oudste zusje die zat op de Wilhelminenschool heette dat, dat vroeger mm -hmm. en ik werd naar de Julianenschool in, in de Brederode straat. ik weet niet jij dat nog meegemaakt tegenover de garage van uh... ja Julianenschool dat, dat, dat, daar heb ik nog wat van meegekregen ja. mijn, uh, mijn zussen hebben daar op school gezeten uh, toen, uh, toen wilden ze mij ook daar naartoe gaan maar ja toen werd de school gesloten ja. ja en heel grappig het was een streek gereformeerde school mm. dus toen heb ik met mijn, uh, mijn zusje onderbij en mijn jongste boertje hebben we alle drie op Julianeschool gezeten ja. Nou toen uh, na het rand, ik naar naar Heemstede naar de Bronstedischool en. Uh mijn zusje, die was bevindt met een katholiek meisje, waar die ons ja. aan de overkant wonen, Lier van Kemenaarden, waar we ja. altijd veel contact mee hebben. Vond mijn vader zo zielig dat hij uh, gescheiden moest. Die ging ook mee naar die katholieke school. Dat was in die tijd, 1950, baanbrekend. Baanbrekend? Ja, ja. ja. Ik kreeg jullie niet uh, zoiets van vingerwijzen. Van nee, nee. Die... Mijn overbuurman dat was meneer van Kemenaar. dat was een fantastische man. Die ja. vrij uh, vroeg weduwnaar werd. Ja. En die kreeg toen de zorg over drie dochters en een zoon. Die zoon was wel wat ouder toen. En die moest die man alleen opvoeren, die had wel een huishoudster. En die, mijn dochter was zo, of mijn zusje was zo verknogd met, met zijn jongste dochter, ja. Lia. Ja. En die, uh, nou die, die, wat ik al zei, die gingen samen naar de katholieke school. Dat is allemaal moeiteloos gegaan. Ja. Ook met sportvereniging was heel gek gegaan en mijn oudste broer, ja. Gerry, die, die werd met mijn vader toen nog op z'n gedaan. En toen kwam ik en toen zei, ja jij gaat naar HFC met Hans Gerke, want die, die woonde vlakbij ons. Ja. En toen ben ik dus naar de AFC gegaan. Terwijl het eigenlijk heel lastig was. Want je moet altijd met die fiets doen. En nog soms toen echt koud misschien met de tram. Maar dan moest je heel erg lopen van... Van de Leidse vaak ja. Nou, het HFC-terrein niet heel ver is, maar het was het, zeker een kwartier Ja, Het is leuk uh, dat je dat uh, aanhaalt. HFC-terrein uh, ligt nog steeds ja. bij, uh, bij de Spanjaarslaan. Ja, ja. da daar ben ik, uh, heb ik het levenslicht ooit uh, gezien. Ja. Dus uh, <laughs> goed, dat uh, is een ander verhaal. Um, het is uh, wel zo uh, over de Julianenschool. Ik kan me nog herinneren dat. Uh, ik ben er als kind één keer binnen geweest. Het had iets Kafka's-achtigs. Ja. Het was een hele aparte school. Een ah, hele aparte, aparte school. Een aparte met een, hele, een, een, beetje, een beetje mooie gangen waren dat. En dan, meneer Wesselius was toen de hoofd. Ja. En die begon zorgens met, op, het, op, het, op, het, op het orgel te spelen. En ja. het, een, een, een psalm zingen. Ja. Nou, dat was allemaal... Ja, achteraf kijk ik toch heel veel met plezier op terug. Op nog heel veel jongens van die eerste klas. Er waren maar vier lokalen. Dus de eerste ja. en tweede klas het bij elkaar. De, de drie de vier, de vijf, de en vier en vijf en zes. En je mocht ook nog naar de zevende. Ja. Als je dus de, de die school die met goed gevolg... Afmaakte. En euh, nou, ik zie die jongens van Brune nog altijd, ziep en andere broers. Ja. Die, jongens, ja, die, die hebben volgens mij dan ook daar op die school gedaan. Ja, ze hadden, die waren gereformeerd van ja Dat ja. <laughs> is een, een behoorlijke uh, ja, familieschade van de familieschade Brune. we gaan ja. eerst even een stuk muziek draaien. Uh, bij aankondiging zei je al: van nou, uh, er zijn uh, van uh, muziek, uh, daar houden uh, uh, ja, Bee Gees, Beatles en Rolling Stones. Ja. Nou, laten we maar beginnen met uh, de Bee Gees uit de jaren 60. Ooh,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 say, and I say you're a holiday, it's something I think's worthwhile, if the puppet makes you smile, if not then you're throwing stones. Ik, uh, moet eventjes denken. Dat, uh, het zijn de verhalen die blijven hangen. Dat was uh, een van de gasten in uh, Goedemorgen Zandvoort. Mick Boskamp, een, uh, de nieuwe uh, columnist uh, bij de Zandvoortse kranten, die, uh, die haalde dat al aan. Uh, tijd zegt niet zoveel, maar het gaat over de verhalen. Uh, dit uh, ook, dit wekt iets op bij mij dan. Uh, uh, tijd dat we op al op vakantie waren. Maar we gaan even ook naar onze gast Echt Poster, uh, die uh, uh, duidelijk de Bee Gees als een van zijn uh, favorieten heeft uh, uh, staan. Wat heb je met de Bee Gees? Uh, echt. Nou, voor de reden. Het uh, eerste, ben ik al uh, ge, uh, gefocust op Australië geweest qua popmuziek. Ja. Het land heeft toch ontzettend veel. Ongeveer hetzelfde aantal inwoners in Nederland. Met zoveel goede bands voorgebracht. Easy, easy, noem maar op. Ja. En ook hele goede songs. echt? en Kylie Minogue en, ja. maar, op, nee, en, maar en, ben jij ben, ben, over ACDC maar, maar, waar je je de muziek ik, uh, ja, ja, ik, denk, ik ben er aardig meegegaan de laatste groep die ik tot, tot de uitvoering heb gevoerd waren, de, waren Guns N' Roses dus ik ben wel met, met mijn tijd meegegaan. de laatste tien jaar volg ik het niet meer zo nee. als ik uh, zo moeilijk ermee ben kan ik moeilijk nog uh, naar die naar concerten toe. maar ik ging er graag naartoe ja. Ja. Um, uh, we hebben, we hadden, je, je maakte al de duiding naar, dat, naar de sportwereld uh, toe uh, hoe ben je daarin verstaan geraakt in de, nou, de zandvoedsel-sportwereld? Uh, nou, je weet, iedereen jongetje wil voetballen. Je weet, ja. ook, ik heb verteld hoe ik dat nou jij Ja, je, je zei dat je bij de HFC ja, hier, met... Gekomen. met ja. Nou, daar ben ik mijn hele leven gebleven. Ben ja. Ik ben volgend jaar uh, 62 jaar lid. Dus uh, het is nogal een periode. Ja nooit ja. echt uh, in Zandvoort uh, nee, dat, dat, zo, dat, wij gingen naar, naar, naar HFC Hansgeek ik, en ik ja. en uh, Niemand vroeger had de HFC onder namelijk nog vrij elitaire, elitaire vereniging te zijn, ja. dus ik werd er altijd wel, wel geplaagd van HFC, druk ja. en punten en zo, dat toch naar de ja. Ja. maar altijd in een hele leuke sfeer ik bedoel, altijd, ja. want ik zat natuurlijk op school, die hebben me mee met schoolvoetbal met Zandvoort ik heb er eigenlijk nooit, we uh, zijn altijd, altijd aardig geweest, dus. Ja. En Mijn oudste broer speelde bij Zalm, maar was niet zo'n voetballiefhebber. Die ging omdat ja, mijn vader wilde dat de kinderen aan sport deden. En die is er gauw mee gestopt. En uh, mijn jongste broer heeft nog even bij uh, ook afc gespeeld, maar die is er ook mee gestopt. En die was helemaal gek van de paarden. Ja. Maar gek, mijn oudste zusje die bij BDSC, het huidige Bloemendaal. Ja. Dan kwam mijn oudste broer die dan even bij Zandvoort mee bijvoorbeeld. Toen kwam mijn zusje, Willy die in Australië woont, ja. die hockeyde bij ZHC, de Zandvoortclub. Ja. dacht ik, ik ben, heb ook nog twee jaar gehockeed ja. bij ZHC. En toen kwam Susje zusje onder mij ook bij ZHC en mijn jongste broertje bij, weer bij AFC. Ja, want volgens mij heb jij ook iets met de Zandvoortse hockeyclub te maken gehad ja, uh, vroeger als bestuurder. Nee, niet als bestuurder. Niet als bestuurder? Nee, nee, nee. ik heb wel eens een soort sponsorcommissie even gezeten. ...maar je weet, we hele moeilijke jaren gehad... ...nu gaat het geluk weer wat beter met hockeyclub... ...het is heel gek dat al de hockeyclubs hier in de, in de, in de regio floreren... Mm -hmm. ...bloemen, oude, rood, wit, ja. ...maar zaterdag komt nu gelukkig ook een beetje terug... ...dat dus Kees van Deur is een aardige rol... ...en die doet natuurlijk heel veel werk... Ja. Inmiddels hebben we meer dan 200 leden, hoor ik Maar over HFC gesproken. Uh, ik weet dat er ook toch hier en daar af en toe wel eens standvoerders over naar de, de koninklijke ja, HFC. Als ze echt uh, goed zijn, dan uh, duiken ze daar meestal nog wel eens op. Ja, uh, dat is, altijd, dat is uh, onder andere Hans Wiet. Ken je kent van de tennis. Ja? Ja, van Richard, Richard Kerkman. Uh -huh. De eerste ja? die overging, die was geen zandvoerder, maar altijd ook een standgewoon. Toen was ingenieur, was Frans de Vlieger. Ja? En Erik de Vlieger. Ja, We oh, ja, ja. zijn begonnen met. Ja. En die zijn bij AFC terechtgekomen. Ja, ja, en ook uh, tegenwoordig ook heel veel luiden die bij ons komen. Ja. We zijn natuurlijk een gigantisch grote club geworden, met duizend jeugdleden ja. en uh, zeg maar totaal 800. Ze jaar. spelen ook vrij hoog, heb ik. Wat heb jij bij koninklijke HFC gedaan? Nou ja, ik heb dus altijd voor een plezier gevoetbald. Ja? En uh, tot uh, zeg mijn maar, uh, e jaar heb ik, uh, zat ik wel in de hoogste uh, juniorenteams. Mm -hmm. Toen ben ik een jaar naar Zuid-Afrika gegaan. Want daar woonde mijn oudste zuster. Mm -hmm. 1959. En toen kwam ik terug en toen was ik al wat aangezet. <lacht> en toen train had ik een broertje dood. <lacht> ja. en toen ben ik altijd in gezelligheidsteams terechtgekomen. Ja. Ja. En ik heb nu nog een team. En we komen elke maand bij elkaar. En we spelen al 30 jaar niet meer. Nee. Maar er zijn zo'n 18 tot 25 man aanwezig. Ja. Stond er stond een mannetje of 30. Maar er zijn er altijd nog 25 van over. Die elke maand uh, lunchen ergens. He, he, waar heb jij je bestuurlijke ervaring op gedaan? Zeg maar? nou, op een gegeven moment was ik 1,32. En toen werd ik gevraagd bij HFC om de wedstrijdsecretaris te worden. Dat heb ik toen gedaan. Ja. Dat was in 1972. Dat heb ik gedaan tot 1980. Ja. Toen ben ik een jaar uit bestuur geweest een paar jaar. En toen ben ik in 1984 gevraagd om voorzitter van de AFC te worden. Nou, dat heb ik gedaan van 1985 tot 1995. Dat is toch oh, nog een uh, vrij lange periode. Ja. Uh, voorzitter, zei ja, je dat ook? Voorzitter. Ja. Uh, wat, wat maak je dan mee? Met, want het is een vrij grote vereniging. Ja, we hebben HZ. even een dip gehad. We legodeerden ook. En we zijn op de lagere regio van, ja, ja. van het voetbal. Uh, maar toen zijn we heel aardig teruggekomen. Nou ja. Oh ja, met met, met uiteindelijk resultaat we toch weer in de hoofdklasse zijn gekomen. Ja, en dat was toen eigenlijk toen al het streven weer om... Nou, in uh, ieder geval binnen, niet, niet meer op de laatste regionen. Toen speelden we even, zelfs even gedegradeerd naar de onderbond. Ja, nou, ja. En toen zijn we gelukkig weer de jaar erop weer teruggekomen. Ja. En toen zijn we weer in de tweede klasse gekomen. Toen zijn we weer even teruggegaan naar na de hand heeft de, de voortgaande lijn zich weer doorgezet. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, zit, gaat... zit, zit dat ook een beetje in die sportvereniging van, ja, we willen ons toch niet, uiteindelijk niet laten kennen en uh, ondanks dat... Uh, sportiviteit en plezier. Ik, weet, ik, ja, ik, als ik, daar, uh, ik ben er één of twee keer geweest, maar ik merk gewoon dat dat heel erg sterk leeft ja. bij, het, uh, bij de Koninklijke HFC. Ja, natuurlijk een heel mooie achterban ook. Heemstede, ja. Aardehout natuurlijk. Ja. En Haarlem. Maar de ja. meeste leden komen uiteraard uit Heemstede. Ja. net de grens Haarlem-Heemstede. Ja. Ja, het is makkelijker te reiken met de fiets. Dus het is, nee, dat betreft het ongelooflijk. Het hebben ze ongelooflijk ontwikkeld. Ja, het is een er zit uh, achter in een mooie buurt Bronsteeweg Ja, maar ja. op. Dat is... Uh, ja. <laughs> Uh, en ze zitten er nog steeds. Per, uh... Ja, het veldspelen wel 110 jaar. Ja, het is, uh, en een traditie is natuurlijk dat er altijd nieuwjaarswedstrijden ja. zijn met uh, ex uh, internationals van het Nederlands zelf al. Ja, dat is juist zo leuk, de laatste jaren, want het is enorm opgebloeid omdat nu mensen komen uh, meedoen ja. iedereen kent ja. Bergkamp noem maar op, en uh, ja. Gullend en, en Rijker is ook geweest. De enige die nood geweest is, is Kruif. Kruif. Maar er is iedereen geweest, zoals A. Enstra, Vaas Wilkes, maar helaas eh, Kruif nooit. Nee. We gingen altijd naar de wintersport in die periode. Ze <laughs> ja. hadden om een hoop te stellen, denk ik, dus die mocht hij niet van Danny, denk ik. Maar de rest, Frank de Boer, die was er nu de laatste keer ook weer bij. Ja. En die moest dus dezelfde dag nog naar Brazilië. Ja. Nels Alfstom heeft die op een stage in Brazilië. Mm -hmm. Maar die heeft. Samiddags zou hij er één helftje meedoen. Mm -hmm. En dan zou hij naar Schiphol gaan om te vertrekken naar Brazilië. Ja. Maar hij heeft het hele beste negen dagen. Hij vond het zo leuk. Ja. En toen, hij moest ook om zes uur op Schiphol zijn. Ze nog een halve uurtje bij ons gebleven. Toen ging hij naar, naar Schiphol. Ja. Is dat kenmerkend? Dat, dat al kenmerkend, hè? Dat, dat dit soort uh, mensen dan, dan toch langer blijven dan. Uh, dat heeft dat te maken ook met de sfeer. De sfeer. Ja, het is een traditie, natuurlijk, sinds 1923. Toen heeft ja. de voormalige voorzitter van de KFB gezegd: HFC is de oudste club. Daar moeten we wat aan doen. Die dus wedstrijd is altijd gespeeld op 1 januari. Een paar keer afgelast vanwege weersomstandigheden. En uiteraard in de oorlogsjaren. Er is dus ja. één keer gespeeld in 1944. Ja. Mocht HFC uh, uh, uh, Nederlands niet in de Oranje. Het dus ja. is in het wit gegaan. Maar toen zijn ze toch het in Wilhelmus gaan zingen. Ja. Maar daar heeft de, de bezette wel later nou, al de ruidse kritiek op gehad, maar dat is gelukkig goed afgelopen. Ach. Iedereen zong toen het Wilhelmus. Ja. Wat ik hoor, ik ben later aan niet bij geweest. Ja. Dat was toch een heel onroerend moment. Ja. Maar er heeft, vijf vijf mocht er niet meer gehouden worden. Nee. nee. Oké, okay, uh, we gaan zo weer even verder praten. Uh, want het is een mooi uh, blokje wat we hebben afgesloten met het uh, sport, uh, sportieve element. Uh, Albert Jan, uh, want uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, iets uh, klaarstaan van... Uh... Tuurlijk, uh, op verzoek van uh, onze gast. <laughs> ja. Een gouden oude van de Beatles. Ja, en, welke? I'm happy just to dance.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 with you just to dance with you is everything I know People this dance is through I think I love you too I'm so happy when you dance with me Ik vind het leuk als we de, de Beatles weer eens even laten horen hier bij CFM in het programma Oud Zandvoort. Um, want twee weken terug hadden we hier Peter Keller zitten. Dan draaiden we ook iets met de Beatles. Uh, Peter Keller en jij... Uh, ook hier, uh, Peter Keller was dus twee weken te gast. Uh, twee weken terug. Uh, heb, jij, heb jij iets met uh, Peter de Keller te maken gehad? Ja, we hebben Peter ook al, al heel lang. Ja. Hij was vroeger verliefd op mijn zusje, maar dat is nooit wat geworden. <laughs> dus Peter? Ik, ik, mag, <laughs> ik was er tegen natuurlijk. Ja. Nee hoor, maar... Uh, en hand, door het zaalvoetbal, zijn wij elkaar veel beter leren kennen. Ja. En Peter heeft trouwens ook op de Julianen School gezeten. En daar zat ja. ik bij de klas bij mijn zusje. Ja. En... Uh, daar hadden we heel erg leuke contact gehad we zijn ook jarenlang samen op de wintersport geweest. En dan hadden we altijd een wedstrijd, maar de won keller, meestal. Je had een leuze eindspurt en we samen ook heel tegen tegenaan Ja. en daar was je ook vrij goed in. Badminton? Ja, ziet wel bij Dirk van der of in de sporthal toen Ja, Ja, dat was een beetje de sportgoeroe in Zandvoort. Ja, zeker was en Dirk van der of ja. Um, over uh, badminton, want dan maak ik even gelijk, hè, want we hebben het voetballen nu een beetje achter ons uh, gelaten, gaan we naar, de, naar een andere uh, tak die je gedaan hebt, uh, ook denk ik als bestuurder, uh, hè, badminton tennis, tennis uh, tennisclub Zandvoort. Uh, dan, kom, dan denk ik aan namen als Dick Torenend, uh, Peter Kok en jij. Ja, nou ja, zijn die, die Torenend is ook heel belangrijk geweest voor die club. Want die, die was regelmatig aanwezig. Ja? En nadrukkelijk. Er ging ook altijd ja. als laatste weg. Ja? Maar, uh, <laughs> nee. De, de, de, uh, kijk, die, mijn vader was even een oprichter van de tennisclub Zandvoort. Ja? Dus zodoende was ik... Toen de club werd opgericht, zijn ze begonnen op, bij de banen bij de Schelp. Er lagen drie tennisbanen. Ja, ja. En daar hebben we jaren gespeeld. Maar mijn vader was goed bevriend met de oude heer Quarles. Ja. En dan lagen daar die banen van. De huidige banen lagen er al, maar die waren helemaal verwaarloos. En bij de Glee. Ja, ja? bij de Glee. En toen ik bewaarde met de oude quarters gesproken en die wou, oude heerkwarers. En toen mochten ze daar spelen. Ja. Maar ik was dus van de oprichting lid. En Jan Meijer en ik zijn de enige twee die nog over zijn van de oprichtingsdag eigenlijk ja. 1951. 1951. Ja, dat is, dat is dik 50 jaar terug, 60 zelfs ja. En uh, ik heb getraind gelijk op de 20ste. En toen ben ik eigenlijk min of meer een beetje gestopt, mm. altijd lid gebleven. En toen werd ik zo in 19. 2,93 gevraagd om. Uh, om voorzitter te worden van de Teleclub Zandvoort. En dat was mijn eminente vriend, voorzitter. Dat was. Uh, Jurien van der Lip. Ja, uh, een, Daar, een bekende naam. Dat was ja. die, ook een van de grote promotors van het professionele van de tennissport, samen ja. met, uh, met Tom Mainz. Die hebben die toen... toen Tom Mainz, toen, ja. ...naar ja. de Eredivisie gegaan. Nou, ja, uh, dat, dat, dat, daar, daar weet ik van. Uh, toen had ik nog niet de, de, de pet van CFM op, maar een pet van een andere lokale ja. omroep op. Uh, zijn we ook uh, regelmatig uh, geweest. Uh, tijd dat Paul Dogger heeft daar gespeeld. Paul Tudogger, ja. ja, klopt. En Brenner Schultz heeft daar gespeeld. ja. Dat waren dan naar mijn idee. Ja, en Schapers heeft er ook gespeeld Ja, ook Michael Schapers. Ja, en we hebben ook die hele leuke. Er is hoog op de het Sabine Appelmans. Sabine Appelmans. Ja, dat is Je mobiel. Was dat niet een van die. een zeggen die wel. Ja, dat denk ik. Ik er nou niet meer in hoor. Uh, goed. Uh, even over die periode. Sabine Appelmans klopt. Inderdaad, Miljengel Schapers klopt ook. Uh, dat, dat, dat weet ik. En, maar ik heb zelf in levende lijf Heb ik uh, Paul Dogger zien spelen. Ja. En uh, Brenda Schultz. Uh, uh, had die club dat op een gegeven moment nodig? Of was dat ook de ambitie uh, van uh, de tennisclub Zandvoort? Om toch ook even. Om ja. te laten zien dat ze een hoger niveau uh, ja, konden, door, konden... Want Hans Spiet was natuurlijk een enorme goede tennis... En daarbuiten een hele goede Ja, en, en Paul van Geuns had je ook Paul nog... van Geuns had je ook een hele grote rol gespeeld. Mm -hmm. Die hebben het toen nou ja, professioneel gemaakt. Volgens mij zelfs ook nog Tom Bavink. Tom Bavink was toen vicevoorzitter. <lacht> ja, ja, maar hij is er wel bij betrokken ja, geweest. Ja, ja, ja toen had ook jaarlang met Tom nog gespeeld. Ook een maandag aan. Ja. Nee, en dat was... Uh, die, die jongens hebben het echt, de, de dingen erin gezet. De swoem erin gebracht. Ja. Nou ja, toen zijn ze eindelijk ook, eigenlijk ook uh, hoofdklassen geworden voor Eredivisie. Mm -hmm. Maar ja, het kost ook allemaal heel veel geld, hè. En wat tijd de de sponsoring niet opkomt... Ja, Redken, op, kan ik mij herinneren. Uh, ja, ja, en, uh, nou ja, en uh, hoe heet het... Het uh, televisiemerk heeft het ook nog een hele tijdje gedaan. Mm -hmm. Maar goed, uh, toen werd het wat minder. Ja, Toen zijn ze teruggezakt. Maar nu hebben ze toch weer aardig op de, op de, op de rail staan. Yeah. En nu spelen ze weer de Eredivisie. Is het ook zo, uh, hè, iets, iets op de rail zetten? Uh, de, de, dan denk ik aan een bepaalde vorm van een structuur. Uh, hoe een vereniging uh, uh, zeg maar dan moet zijn, als het ware. Um, hebben jullie die blauw drukken zeg maar, dan um, daar neergezet op een gegeven moment? Nou ja, kijk. Het is, als je dus hoger op wil, kost geld. Ja. Want je kan wel nog een hele eigenaardige jeugd hebben. Maar ja. een jeugd die zo goed is... Altijd, op de eerste divisie niveau kunnen spelen is erg moeilijk hoor. Ja. Nou, dat is dan. Uh door de sponsoring is dat wel gelukkig Daarom ook die bekende namen. Ja. En dan moet je zien dat je er een opvolging van krijgt. Maar ja, als, als gauw die sponsoren een beetje gaan stoppen, ja. dan wordt het er moeilijk. Van. Ja, want dat vroeg dat, uh, zich ergens in de midden jaren 90. Uh, ja, ja, ja dat onder, niet onder, meer. Rond de wisseling denk ik, toen het uh, in de ging, ja. Ja, en Tussen ja, met de ja, clubliefde bij de jeugd bestaat niet meer. Ik bedoel, vroeger bij Voetballen begonnen te meten dat er betaald werd. Mm -hmm. Maar nou, bij hockey is het ook zo. Als je goed kan hockey, kan je ook naar elke club in Nederland met een aardige vergroening. Met ja. tennis ook. Ja. Nou ja, want je weet, met is er ruiken we onder, ja, de, gaan, de Lions. Waardoor het ook ja. moest betaald worden. Ja. Euh, is, dat, is dat niet een beetje zonde op een gegeven moment? Want bij die tennisclub Zandvoort, euh, ik, ik, oh, ik kom daar euh, zomers als je dan met je fiets naar Heemstede toe gaat. Of dat je op een andere manier uh, zeg maar de oude trimbaan euh, af, af rijdt, dan zie ik daar uh, toch... Behoorlijk wat mensen daar op die tennisbanen nou, bezig zijn. Ja, daarom blijkt dat ze tot nu weer in de Eredivisie spelen. Ja. Dan hebben ze wel weer op een, een nationale bekende, Igor Seijsding, zit er ook bij nu. Ja. Ik weet niet of hij dit jaar ook komt, maar ze, ze in het hebben. Ze get... Gelukkig toch gehandhaafd in, ja. in, die, in die hoogste klasse. Ja, ja bij die bed zijn er hoop mensen. Ja, even nog over, over, over het, uh, het centen-aspect. Om het uh, ja. maar even te hebben bij de tennisclub uh, Zandvoort. Want ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk wel een, een, een belangrijke rol uh, uh, gespeeld. Heeft dat ook uh, met jouw uh, werk wat je gedaan hebt. Uh, nee hoor. Nee, nee, nee, nee, nee dat nee, heeft nee, er niets nee. mee te maken. Nee nee, nee, nee, ik ben altijd op de beurs werkzaam geweest. Ja. Nee, ik ben ook. Uh, wel altijd bij betrokken geweest, maar niet, uh, niet, niet, niet zakelijk. Ik maak even een klein zijstapje van het tennis uh, naar het. want ik, ik heb me laten vertellen, er was ook nog een. Uh, met, die, met die beurs, uh, jongens, hadden jullie ook nog een of ander sportclubje, uh, de Beurs Bengals? De Beurs Bengals, ja. Ja. Ja. ja. Wat nou, was dat precies? Nou, dat, dat, dat was natuurlijk allemaal afvang, louter alleen maar beurs, beurs jongens. Ja. Dat hebben we ook, ook, ook heel goed gedaan. Daar heeft Toren ook een grote rol gespeeld, die is 35 mm. jaar secretaris geweest. Maar dat was maar een clubje van mannen. 40, 50, ja. met 4,5. talen. Daar heb ik zelf ook nog voor gespeeld. Dat ik en zaterdag bij de beurs. de dus zaterdagclub op zondag bij AFC. Dat kon ik wel allemaal toen mooi matchen. Ja. Uh, maar goed, we waren in mijn jonge jaren hoor, Jaap. Ja. Ja. En, <laughs> en, maar, uh, ja, maar dat maakt het wel he, Ook interessant. Kijk, ja. het, het, het, het heeft... Uh, ik, ik heb wel eens de verhalen ook van Dictor wel eens gehoord over uh, de beursbengels. Maar dat, het was een vrij illuster gezelschapje. Ja, wat, ja, uh... Ze hebben zelf de hoofdklasse zaterdag bereikt. Ja. Maar ja, het, op een gegeven moment valt... Toen een aantal sponsoren... De beurs is helemaal veranderd. Hè? Ja. Dus nou de AEX vroeger de Amsterdamse effectenbeurs... die zat er financieel altijd erg goed voor. Dus we werden ja. aardig gesponsord door de, door, de, door, de, door de beurs. Maar het is met de jaren ook allemaal minder geworden. Ja. Dus het is dus ook maar, en moeilijk. Dan heb je nog een paar privéjongens... maar ja. die worden ook allemaal ouder. Dus, ja. al, dus die... Die kunnen het ook niet meer op de zaak zetten. Die moeten hun eigen zak betalen dat dan wordt een beetje te veel. Ja, dan wordt het een ander vraag En het zijn inmiddels bijna geen beursjongens meer. ze spelen nu nog tweede klas. Nogal een behoorlijk niveau. Hetzelfde als SVS. Zandvoort, ja. En, maar ja, de heleboel sponsoren zijn weggelopen. Daar valt staat het dus wel mee. Als we ook nog even terug gaan naar de tennisclub Zandvoort... Uh, ja, nu uh, de eerste naam die mij uh, dan in, uh, in het hoofd uh, opkomt is uh, de broer van Gilles Kok, Stefan Kok ja. Die daar ook uh, behoorlijk uh, de hand in, uh, in heeft uh, Ik weet dat hij uh, daar, uh, daar ook uh, uh, flink bezig is uh, ja, om, om, het, uh, om het spul uh, in, in de hand uh, te houden Stefan heeft, nog was ook nog een hele goede tennis, maar haalde net niet de, de Nederlandse top Maar hij was wel een behoorlijk hoog niveau ja. En die is na de land ook even niet tennis willen doorgegaan. Die is nu ook de hoofdredacteur van zo'n tennisblad. Hè? Ja, ja, dat heb ik uh, gehoord. Dat, uh, dat gaat heel goed. Ja. Uh, Tennisclub Zandvoort, dat heb je afgesloten op een gegeven moment. W wanneer heb je dat uh, afgesloten? Uh, 2002. Ja? Toen was er geen opvolger nog. En ja. uh, toen ben ik nog op verzoek nog een jaar aangebleven tot 2003. Ja, Toen kwam uh, uh, Nout Weijers als voorzitter. Nout Weijers. Ja, de ja. de piloot. piloot, gezagvoerder zelfs. Ja. Oké. Okay. Uh, dat uh, is het, uh, het, het kopje, uh, zeg maar, tennisclub Zandvoort in 2002-2003. Dan komen we al aardig griezelig in de buurt uh, van, uh, van uh, waar we hier zitten. Want daar gaan we het toch ook heel over hebben. Uh, inmiddels is, uh, uh, heeft er een lange gestalte plaats uh, genomen. En is uh, in A.J. Vos veranderd in Daniel Leffert. Ja, ja Daan. Uh, Gooi even je schuif open, want er uh, zit uh, zie je ja, toch iets ja, in die computer ja. geloof ik toch ja, of niet? Ja, maar ik weet niet wat Albert-Jan klaar heeft gezet. Man. Nou, uh, ik Zullen we gewoon uh, maar uh, gewoon, ja, want hij heeft de Beatles en de Bee Gees heeft hij al gedraaid. Dat ja, zijn de Stones Rolling Stones met Time is On My Side of On Your Side Dat weet ik niet uh, precies My Side, my side yeah. uh, <laughs> Bij mij vervagen de titels Of het ook wel eens uh, uit het hoofd uh, Echt Want uh, het is uh, We hebben dus nu het, volgens mij gaat die mobieltje weer af. Maar nou, ik laat hem maar. <laughs> en het is, het, ja, bij, bij, bij het afscheid nemen van de tennisclub Zandvoort dan kom je natuurlijk in een nieuwe fase terecht. Uh, je hebt zelfs al vanaf, het heeft zelfs ook nog overlapt, geloof ik, in 1998 kom je de politiek in. Ja, klopt. Uh, de toenmalige voorzitter van de VVD Zandvoort, uh, René van Liem, die heeft uh, ja. op een gegeven moment uh, samen met het bestuur uh, ja, uh, een lijst uh, samengesteld. Uh, die uh, moest bijdragen dat er aanspreekpunten waren. Ik heb dat een beetje van nabij meebeleefd. En, uh, jij stond erop en Pieter Joustra uh, was daarbij betrokken. Ja. En Fred Paap kan ik mij ja. nog, uh, nog in, die, in die periode herinneren. Haniel van Poorten. Ja. En... Uh, ja, dat, dat, dat oh ja, en Oude kerk ja. ja. Kees Kerk. Ja. Die is uiteindelijk uh, wethouder ook ja. uh, geworden. Uh, wat, weet je, uh, wat weet je ervan eigenlijk? Nou, ik was helemaal... Eigenlijk... En Andries van Marlen niet vergeten. Uiteraard, uh, ja. die was zelfs daar in de vorige periode ook ja. al aanwezig Die werd wethouder financiën. Ja. Uh, ik ben door de keer benaderd, terwijl ik jarenlang schip, ooit ben ik wel begonnen in 1966? Mm -hmm. Samen met uh, Leo Heijn heeft het toch eens aangestipt. Met Leo en uh, Guy Sterrenburg hebben we D66 opgericht. En Martin mm -hmm. van Brugge. Mm -hmm. Maar goed, en toen zei mijn vader. Dat is allemaal precies hetzelfde. Want die was altijd voorzitter van de CAU. Weet je mm -hmm. even, uh, mm -hmm. leden van, de, van het CDA. Ja. Daar heb ik een jaar of twee jaar volgehouden. En toen kregen we Jan Wijnbeek erbij. En die was er gedreven. En die heeft al een jaar nog in de raad gezeten voor D66. Ja. Daarna nog uh, onze vriend van het strand, uh, Jan Jan Termis. Jan Termis. Jan Termis. Engelbewaarder had hier het café op de hoek. Ja. Maar toen, in december dus, 1970, heb ik nooit meer iets aan politiek gedaan. Ja. Toen ik uh, opeens van wie bij mij voor de deur stond in 1997, denk ik. Nou, ja. Ja. Toen kwam ik drie op de lijst. En toen ging ik dus, gingen we de, met zes man de raad in, geloof ik. Ja, want het was, uh, was dat toen ook nodig dat dat uh, even gebeurde? Want uh, bij ja, de VVD was er een roerige periode ja, geweest. VVD heeft, ik heb het <kwijnt> nooit zo even verdiend, maar er waren, hm. de onderlinge verhoudingen bij de VVD waren toen niet erg. Uh, uh, hoe heet het? Niet erg plezierig. Mm. Ik heb daar geen last van. Ik kan er uh, redelijk mensen met iedereen opschieten. Dus mm. hebt, uh, na de rambles, uh, die periode die wij gehad hebben, 98-2002, was het toch een hele aardige periode. Ook de sfeer in de onderling was goed. Mm. Mm. Ook met de oppositie en uh, met uh, hoe heet het nog? De, de Socialiste Partij nog. Yeah. En, nou ja, en uh, het ging goed gewoon. Ja. Yeah. Zelfs, zelfs nog, uh, maar volgens mij, ja, hebt 98 ja. heb jij hebt 1998, 2002, heb jij in de raad uh, gezeten. Ja, toen ben ik in 2006 gevraagd door Carl Simons ja. voor de oude partij. Ja. En toen ben ik weer in de raad gekomen. Ja. Tot 2010 erin gezeten. Ja. Ja. Uh, over in, in 2010, uh, toen was er sprake van, uh, van uh, kijken of we echt posten met voorkeursstemmen nog in de raad uh, konden krijgen. Ja. Ja, dat scheelde 15 stemmen. Tenminste, was het gelukt. Ja. ja, ik werd heel vreemd. De, de, de, ik stond op afhankelijk nummer 3. Er kwam de, de folder uit. Dus stond ja. op 5. Ja. Ik weet niet wie daar een rol in heeft gespeeld. Maar het was een beetje vreemd. Ja. Dat is typisch politiek, denk ik. Maar goed. <solidarity> ja. Ze zeiden allemaal: nee hoor, ik, ik heb op jou gestemd. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dan was ik nooit op nummer 5 komen. Maar goed. Ja, ja. ja achteraf kan je alleen maar gissen. Maar waarom, heb je, waarom is die stap van de VVD naar de, de o, OPZ? Toen, uh, toen nou, dat toen... is een beetje ook eigenbelang. Dat zeg ik ook al eerlijk. Ik heb <tie> er ook wel eens op aangekeken. Ja. Ik woonde natuurlijk op de Middenboulevard. Ja, het was toen ook de en, periode en, Middenboulevard. En de, ja. de partij die het tegen was, was de, midden, de, de, de, de, de, de oudere partij. Ja. Nou, en daar, uh, daar heb ik me sterk voor gemaakt ook. Mm -hmm. ik zei, er moeten eerst behoorlijke plannen komen. Dus de gekste dingen, moesten, moesten, wij, waar wij woonden, moesten weg. Ja. Twee jaar, en dan zou er een hele dure flats komen achteraf... Moet je dolgelukkig zijn dat het allemaal niet doorgegaan ja, Want dan waren die flats nu ongeveer klaar geweest. Het ja. waren allemaal hele dure uh, verhuurflats. Ja. En uh, koopflats die waren, waren ze ook kwijtgeraakt. Dus het was een drama geworden. En wij moesten allemaal, voor ons moesten ze allemaal huizen kopen in de buurt. En we ja. wilden ze een parkeerterrein bij de, uh, achter ons, weet je wel. Bij, bij Dirk van der Boek. Daar wilden ze het huis zetten waar wij er mochten gaan wonen. Uh, Belag het plan. Dus iedereen ja. was tegen. Zodat het beter gebracht was. Nou ja, dat heb je er ook gezien. De, de, de, de grote man was onze vriend Demmers. Ja. Die ging voor vier zetels naar één zetel dat jaar. Hè? In 2006. Ja. Ja, en toen hebben ze er een hoop gesputterd. Tuurlijk moet er wat gebeuren, maar komt dan met een goed plan. Ja. En, dat is, en nu ook weer wat hier. Met uh, allemaal uh, luchtfietserij. Want, uh, ja, de, de economie... ja, hoe kijk je er tegenaan nou, eigenlijk? Heet het een dag? Uh, we ja, we oh, hebben net ook je... het, uh, het verhaal van Jerry Kramer in Goedemorgen ja, Zandvoort gehoord. Ja, uh, gekomen gelijk. Nu ja. ook. de, de, de grondexploitatie. Dus de, de gemeente heeft duur ingekocht. De, of die de grond en gehoopt dat ze de, die huizen allemaal zouden voorkomen Het was die huizenmarkt op booming Maar die huizenmarkt ja. ligt weer helemaal op zijn achterste. Ja. Dus het wordt allemaal een heel moeilijk verhaal. Ja. En die parkeergranatjes maar gebouwd. Ja, je weet zelf, die ene staat er bijna helemaal leeg altijd. Ja leidt als in met mijn scootmobiel. Ja. Het is een mooie garage, maar ja, als het niet bezet wordt, dan schiet het ook niet op. Nee. Ja, zonde. Uh, ja. Goed. Uh, dat, dat is het verhaal uh, politiek, maar uh, in 2002 sloot je Tennisclub Zandvoort af. En toen... Uh, Kwam er iemand uh, van uh, CFM Zandvoort ineens uh, bij jou uh, op de stoep uh, staan? Ik geloof dat dat Rob Harms is uh, geweest. Nee, die, niet? nee, dit was Fred Kroonsberg. Fred Kroonsberg. Die kwam bij mij. Ja? Toen ging ik uit de raad en toen zei je: daar heb ik een mooi baantje voor je. Oh. Nou Toen heb ik met Rob en ook met Daan kennis gemaakt. Nou ja, we hebben hele leuke jaren gehad. Hoe het verder een beetje afgelopen is, daar zullen we maar niet over praten. Nee, nee, nee. We is... hebben onderling een hele goede sfeer gehad. Ja? Ja. Uh, uh, wat, wat, wat, wat is er zo kenmerkend aan, zie je van Zandvoort, waar je nu zit? Ja, ik was toen helemaal geen man van de techniek, want ik, ik kan gelukkig tegenwoordig wel een televisie aanzetten en uitzetten. <lacht> maar, uh, Dat is wel heel erg leuk, ja. Als ik een ander net moet hebben, moet ik erop bellen. Komt hij <lacht> dan nog? Komt ja, hij dan nog, kom nog aanzetten? Uh, ja. Ja. ja, maar uh, ik vond het zelf heel leuk. En we hebben toen toch wel aardige successen geboekt. Ik moet ook zeggen, altijd, we staan natuurlijk financieel toen ook moeilijk. Ja. Ja. Maar dankzij de grandioze medewerking van Lena we die, die, die had de raad ik bijna altijd gespond, dus daarop, zo was het wel. Dan ja, uh... hadden we Weefs nog een erenschuld aan, die heeft gezegd op een gegeven moment, daar maken we een eind aan. Ja. Nou, en het is, kwamen nou, we het wat beter voorstellen. En toen kwamen ze dus ook die, die reclames. En we hebben heel veel baat gehad. Ja. 2010 binderen, maar 2006 hadden we bijna alle reclames van die politieke partijen toen op de... Ja, op de, uh, ja. Dat, de, de was, ik, ik kan me nog herinneren, dat was een hele leuke. Uh, dat was uh, van, uh, van de gemeente antwoord en En uh, ja. je had... Je had uh, we hadden to, de toenmalige programmeleider heette Rijn van Lunteren en er was een reclame uh, van de verzekering van Luntere en, en geen bezit. Geen En ik weet niet meer... Uh, die, die, bleef, die, die bleef mij nog het meest hangen van... Uh, had jij daar niet de enige bemoeienis ook uh, aan Want uh, ik ik weet dat jij daar uh, dat jij degene was die die GWZ in uh, sprak, toch? Ja, ja, dat heb ik gedaan toen. Ja. Ja. Zie je, zie je, zie je. Geen bezet. Ja. ja, en, en die en hele leuke van het CDA ook trouwens. Met ja? Gijs, ja. de Rode en, en Gertjan jan Bluis. Ja? Met die foto. Ja. Ja, twee piraten leken het wel prachtig. Ja, ja nou ja, uh, CFM is ook een beetje ontstaan uit piraten. Ja. Uh, dat, dat, dat, dan kun je dat rustig gaan roepen en aan mij vragen ja. wat, wat, wat dat er gaat. Uh, maar, uh, ja, t, uh, wat, wat, wat, wat, wat doe je dan als voorzitter? Als je op een gegeven moment daar binnen komt en uh, van het zijn allemaal een beetje vrijwilligers, en hebben allemaal eigen meningen en uh, noem maar op. Ook ik, want uh, je hebt ook uh, heel duidelijk ook kennis met, uh, met mijn meningen. Uh, ja, uh, nou, de enige stevige factor was altijd. Een stabiele Arms. factor, ja. Stabiele, stabiele ja, factor. Ja, ja. Met danen daarachter. Ja. En maar er waren wel eens uh, mensen waar ik gesprek mee moest hebben. Ja. En dan goed, het is allemaal goed gekomen, Jaap ja. Ik vind het ook wel leuk, als af en toe een beetje... Uh... Uh, was was, was jij, Ron, niet een beetje een soort een beetje van pater, familias, ja, een ja. beetje Ja, ik ben natuurlijk een stuk ouder dan Rob en uh, en, uh, en, en misschien ook wat wijzer, hè? Nou, zijn wijze jongens. <laughs> maar maar uh, nee, uh, ik heb het als, als, toch al, behalve het laatste jaar, was, als heel genoeglijk ervaren, hoor. Ja. Uh, en, uh, uh, een leuke vergadering hadden we altijd bij Hoogland. Ja. Ik, uh, nee, dat was... Uh, Prima, prima, prima. Ja, kom je want, want ook als voorzitter van, van zo'n omroepclubje als, als de onze dan. Uh, dan neem ik aan dat je dan ook uh, zeg maar weer te maken krijgt met uh, politiek en, en dat soort dingen. Ja, maar dat hebben we hebben al een power op gescheiden gehouden. Ik bedoel, even nooit met mijn, mijn volk toen... Nee, ik bedoel, dat bedoel ik dus niet, maar uh, dat je dus moet ja uh, voor de omroep aan het werk moet gaan om bij de politiek iets gedaan te krijgen. Ja, ja, ja. Maar ik ja, je bedoelt dat je. Dat, dat de de Zoals je Nee, dat, dat staat er buiten. Dat, dat, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij niet dat je. Uh, openzet en, en, en, en CFM. Uh, nee. Het gaat mij om puur. dat je op dat moment. als voorzitter voor CFM. bezig bent geweest. om die omroep een beetje. Uh, leuk neer te zetten. Ook binnen de politiek. Nou, dat is, was wel. Uh uh, hoe heet het? nuttig dat je dan je contacten bij de gemeente hebt. En mm. Die subsidie die wij dan krijgen jaarlijks, mm. dat, dat kan je dan wel aankaarten. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Mm. Want laterland, het komt nu van het Rijk af, hè, die subsidie. Ja, nee. nou, nou moeten ze het geven. Maar toen kon, was elk jaar was het weer een punt in de in de, in de, in de, bij de Groting ja. dat, toen, een gegeven keer was het er ook af ja, ja Rob, hè, toen hebben ja, ja. we de, de, de bel getrokken ja. omdat ik het natuurlijk van nabij zag toen ik de cijfers mm. natuurlijk kreeg of de, de, de, de voorlop, voorlopige prognose mm -hmm. nou ja, dat is allemaal goed gekomen gelukkig mm. uh, ja, de, de periode C.F.M. Zandwoord heb je toen afgesloten het stokje is overgegeven aan de man die onder andere ook dit programma met de nodige bezieling doet doet, ja uh, Pieter Jouwstra, uh, hoe kijk je er nu tegenaan uh, naar, deze, naar deze omroep? Nou, ik vind het een uh, hele. Ik luister bijna elke zaterdag. Vind het, uh, je hoort heel aardig uh, dingen van mensen die, uh, die, die, nou ja, die veel van Zandvoort weten en die veel zelf hebben meegemaakt. Ja. Uh, luister je ook uh, bijvoorbeeld uh, specifiek naar dit programma, omdat het uh, over ja, de geschiedenis wij, uh, ja, van Zandvoort uh, ja. gaat? Ja, en ik luister zaterdagmorgen bijna altijd een goede morgen. Zandvoort thuis. Hmm. Nou, vind ik het zo prettig dat het nu die ook op de televisie is. Want die kan ik nu aanzetten. En ik weet dat ik dan kanaal 30 moet. Ja. En dan, dan komt uh, CFM. Ja, um, even nog over de sport. Uh, de, de afgelopen weken was Olympias ronde in, uh, in, uh, in Zandvoort. Ja, start, met Heb mij je, uh, voor, start uh, yeah? bij mij voor de deur. Yeah. En uh, het was helaas vrij fris. Dus het stonden niet veel mensen. Maar naar beneden, dus langs de van der Broek, waar je linksaf de burgemeester Engelbertstraat op moest. Mm -hmm. die jongens. Mm -hmm. Dat was een heel leuk om te dat loopt een beetje naar beneden. Mm -hmm. Dus de kregen ze een behoorlijk behoorlijke Een paar jongens hadden het toch echt moeite om op een fiets te blijven zitten. toen ze linksaf de Engelbertstraat op gingen. Dus dat heb ik helemaal gevolgd. En toen ben ik wat later naar Watersplein gegaan, waar de finish was. Mm -hmm. Maar ja, je ziet. Die, kijk, ze rijden allemaal euh, alleen. Je zag ook niet dat de afstand was te kort om iemand in te halen, want het was een startverschil van een minuut. Mm -hmm. En op, op drie kilometer red je dat natuurlijk niet. Nee, oké. Okay, maar omdat Zandvoort ook een geschiedenis heeft met uh, andere wielerwedstrijden... heb jij daar ooit uh, ook nog enige uh, ja, betrokkenheid? Uh, ja, ja Dan gaan we weer verder terug in de tijd. Ja? 1959, het wereldkamp. Met André Darigade en was die dat. Die ja, Maar uh, ja. ook elk jaar bij de amateurkamp van Nederland op het circuit. Ja. Leo Dolmen, nog een keer geworden. Nee, ik heb uh, het altijd wel gevolgd. Dat, dat wel. Maar als bestuurder heb jij daar uh, niet, nee, nee, niet nee. veel, uh, veel uh, te maken gehad. Uh, Um, als, als, als je terugkijkt op het uh, bestuurlijke uh, verhaal, wat je in, uh, in Zandvoort hebt gedaan, dus de tennisclub uh, uh, onder andere, maar uh, niet de Zandvoorts hockeyclub. Ik had nee. altijd een beetje het idee dat je dat ook uh, gedaan nee. hebt, maar uh, uh, heb je wel eens. Uh, ja, um, sportraad heb ik ook nog gedaan, hè? Ja, Ach, Sportraad, ja, dat, dat ja. ook nog. Want, was... wat, wat, wat, wat, want dat weten ook weinig mensen van, van wat dat nou precies voor een orgaan is. Nou ja, ze komen dus op ja? voor de belangen van de sportclubs. Als clubs in moeilijkheden zitten, kunnen ze tot, tot de sportraad wenden. Ja? Of ze willen wat van de gemeente. Zo, uh, daar was ik net weg. Ja? Maar de sportraad heeft zich erg sterk gemaakt voor het kunstgrasveld. Voor de SV Zandvoort. Ja? Nou ja, dan gaan ze, ze bij de gemeente aan. En dus is gelukkig allemaal in orde gekomen. Nee, en uh, bij die fusie van de, de TZB en dingen hebben we ook een rol gespeeld als sport. De Zandvoortse sportclub Sport ja. is het nu geworden, ja. En uh, ik had, uh, ja, dan heb je ook natuurlijk nog de, uh, de SV Zandvoort, die ontstaan is uit zandvoort en Zandvoort 75. 75 ja. Maar dat is daarna, uh, jij bent pas daarna was gekomen. was in 1996 ik zat ook in de commissie bij de fusie, maar toen kreeg ik een hartinfarkt. Dus dat heb ik dat bij me meegemaakt, toen hij heeft uh, de man uit de Oranjestraat, Jaap uh, Methorst, met ja. die heeft het heel goed gedaan. Ja. Dat ja, uh, was in 1996. Ja, hoe als je nu kijkt naar uh, besturen op zich, of dat nou in het verenigingsleven is of uh, gewoon uh, in politiek, uh, politiek opzicht? Nou, Valt het, het... daar dan nog wat aan, in jouw optiek nog wat te verbeteren? Uh, of ja, moet je gewoon, maar... gewoon zeggen van je moet jezelf zijn en, uh, en eigenlijk niet? Als de onderlinge verhoudingen maar goed zijn, dan, ga, dan kan je heel veel bereiken met een bestuur. Gaan we een bestuur dat een beetje risicosfeer ontstaat. Om mensen die, die, die, die, die zwaaien met de portefeuille elke keer. Dat is het moeilijk werken. Maar ja? zolang dat allemaal goed gaat, dan, dan is dat el elke sportverleden heel leuk om te doen. Ja? Dus dankbaar werk ook, ja? vind ik. Ja. Uh, want dan kom je ook uh, te ma en krijg je ook te maken maken met de, de, de waterdragers. Die zullen bij de tennisclub Zandvoort uh, ongetwijfeld wel geweest zijn. Ja, nee. zaterdagmorgen mensen die uit je bed bellen waarom ze niet kunnen spelen. Als het wel al weken week in het club al heeft gestaan ja. dat er een toernooi is op die dag dus ja. dat het niet vrij spelen is. Die <lacht> dingen heb je ook wel. eens, mevrouw Klein, kom je daarvoor waarschuwen. Ja. <lacht> dat hoort er ook bij. Ja, ja. ja oké. Okay. Uh, het, het, het, het zit er bijna op, uh, deze, deze uitzending. Uh, ik kijk eventjes uh, uh, oh. Ja, ik, ik, ik heb <laughs> verder weinig tekst meer uh, wat, wat er gaat. Ik kan nog wel even een plaatje draaien. Ja, laten de, we dat de, eerst even van de, doen. van de Rolling Stones. Dat ah, lijkt, lijkt, lijkt, lijkt me een goed plan. Dus, ja? uh, en we horen wel, wel, welke het is. Oop, ik moet je wel opstaan. Oh. Ja. En... Van de Rolling Stones nog een keer Met uh, Angie, het nummer wat uh, Destijds uh, geschreven is Voor uh, de vrouw van David Bowie Want daar uh, heeft het uh, mee te maken uh, Oud's antwoord uh, is voorbij Ik weet alleen even niet Uit mijn hoofd wat de volgende week is Ik heb het geweten, maar ik ben het kwijt Het gaat dus... over de grote krocht Grote Krocht. Ja, over de winkels die er vroeger waren. Nou, het is goed dat, jij dat, uh, ja, dat ja, je dat klok, uh, weet. Ja. En dat, je, dat we die uh, vingerwijzing dan nog uh, naar volgende week kunnen maken. Uh, dank. De, de ja, de wat wij? bestand in de, op de Grote Krocht. Dus vroeger Schuilenburg en een heleboel Zamblos, sorry, ook. Op, vroeger op de Grote Krocht zou duidelijk een verhaaltje over verteld. Juist, ja. Want als ik, uh, de Grote Krocht is voor mij nu eigenlijk een beetje een kwaliteitswinkelstraatje geworden. Uh, ja. uh, maar goed, uh, dat is volgende week. Uh, wie het, uh, ik dacht dat het Ari Koper was die... Dan volgende week hier, ja, in de studio, kom, ja. hier in de studio gaat uh, zitten en dat verhaal gaat vertellen. Uh, dit uh, was dus oud Zandvoort. Zie je van uh, Zandvoort uh, wat wekelijks uh, teruggekeerd uh, tussen 12 en 1 straks. Uh, tussen 1 en 2 uh, Zandvoort op Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Mario's antwoord met uh, muziek uit lang vervlogen tijden. En tussen twee en vijf gaan de heren Vos en Harms nog een keer even uh, de zaterdagmiddag uh, met u doornemen. Uh, wat ons betreft uh, graag dus tot volgende week. Dag.